Groningen en Win 7, schoten, Groningen daar. En tussen grens tussen A5 en de Groningen, de A5 knoop 15. Deel en Korkum Nijvalburg 9. Tussen de knooppunten. Tot zo de Verkeel en en is zie In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snijd, slimheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je le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 Uh, begin maar eens even met een tropisch plaatje Maar als ik met een tropisch plaatje of iets met zomers uh, begin Dan spontaan een aantal wolken voor de zon dat Vind ik eigenlijk niet leuk eerlijk gezegd Maar goed, uh, wham was dat met uh, Club Tropicana Ook al van, uh, nou laten we zeggen pak een beet 25 jaar, 26 dus jaar terug hoor. Zover moeten we toch wel gaan denk ik eerlijk gezegd Was de tijd dat, uh, dat deze jongen nog wel eens een beetje aan huiskamerfeestjes deed Met een, een of andere bedrijf in discotheek met twee vrienden en stevast uh, kwam uh, dit nummer bij uh, die tropische en zomerse ja, huiskamerfeestjes dan vast op tafel of uit de box, zo, hoe je het maar noemen wilt. En dat was dan uh, Club Chopper van WEM, 8 minuten over 12. Welkom bij deze muziekboulevard op zondag 8 mei. Dat had dat 9 mei ingevuld, maar het is dus 8 mei. Uh, wat gaan we doen? Nou, we gaan gewoon uh, een beetje leuke muziek uh, draaien, links en rechts. Dus dat, uh, dat, dat sowieso. Dus, uh, wat uh, heb ik dan nog uh, klaarstaan? Nou, eigenlijk ook best wel een, een beetje een serieus nummer, eerlijk gezegd. Hoewel, uh, he, nou, hij is toch ook wel een beetje zomers met een zomerswandje, eerlijk gezegd. Hier is uh, Mirko.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 Luister hem You feel better. Draai ik draai helemaal geen twee nummers achter elkaar, maar ja, als ik, uh, dit, nummer, uh, dit nummer was helemaal de bedoeling niet. Can say no, het uh, was eigenlijk, omdat het uh, toch zulk mooi weer is, en omdat je dus met je hier ergens uh, op weg bent naar Zandvoort, denk ik, nou, dan is dit eigenlijk wel het meest aangewezen nummer om dan te draaien, Roundabout Town.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 been no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 Geraakt eerlijk gezegd Maar goed, maakt niet uit eh, Een paar verkeerde nummers Dan ook nog in de verkeerde volgorde Ach Mag allemaal geen naam hebben. Mirko, hou vast. Daarachter hoorden we Ken Say No en Roundabout Town van Fabiana Dammers. En dit lieve liedje is van Ghana met 10000 Lovers. Zo, dan uh, kunnen we ons ook heel langzaam gaan opmaken naar een beetje volgende week eerlijk gezegd. Volgende week dan uh, komen de hele snelle wagens van uh, de Mercedes en de Audi's uh, hier naar dit circuit toe. En het schijnt al heel snel afgelopen te zijn hoor ik. Twee uur begint de hoofdmoot en dan staan we om kwart over drie gewoon weer buiten. Want dan is het afgelopen, dus uh, dan mag je weer naar huis. Waar heb je het dan over, Koper? Nou, we hebben het over de DTM. Die komt volgende week hier naar Zandvoort toe en dan kunnen we in ieder geval, uh, ja, wat, wat, uh, wat dat gaat, uh, betreft, een heel uh, leuk uh, verhaal uh, gaan uh, meemaken. Hoe het uh, met deze jongen zal zitten, weet ik niet. Ik uh, wil toch sowieso een programma gaan doen van 12 tot 2, maar dat zou dan betekenen dat ik de start van uh, de DTM misschien wel zal gaan, gaan missen. Maar goed, dat uh, zie ik dan wel op uh, de televisie. Die hebben we tenslotte ook nog. Niet waar, dat is uh, zo'n beetje alles. Uh, muziek, of wat zeg ik, de berichten in de notendop. Uh, zo snel mogelijk. 5 mei uh, bevrijdingspop hebben we ook allemaal gehad. Uh, het was heel erg uh, leuk. Allemaal, we hebben er uh, veel van meegekregen. Omdat we hier bij ZFM uh, bevrijdingspop Radio hebben meegenomen. Van Halem 105 AB Radio en wij dan. We hebben het signaal, maar we hadden geen mankracht daarbij. Maar goed, dat kan volgend jaar zomaar weer veranderen, wat dat er gaat. Dus uh, sowieso misschien volgend jaar gewoon er wel bij. Zomers muziek, zei ik al. We hadden, uh, dat was de bedoeling. Het kwam niet helemaal uit de verf uh, met, uh, met één nummer. Maar goed, uh, dat hebben we dan uh, heel snel proberen te herstellen. En dit is zeker een zomers nummer. Die komen we wel eens uh, vaak op zaterdagmiddag tussen 2 en 5 tegen. Eén van de grootste hits van Tennessee CC. Maar ik vind hem nog altijd wel heel erg mooi om naar te luisteren. Hier is veel love. Ik ook nog even naar de beelden te kijken van, uh, van een paar weken terug uh, tijdens de Paasraces. En dan zie je op een gegeven moment uh, bij de finish. Uh, zie je dan op een gegeven moment een fotograaf in beeld lopen. En die lijkt ontzettend veel op Chris Gottanus. Maar goed, uh, vind ik altijd wel, uh, wel wat bijzonders hebben. En dan een auto die uh, flink in elkaar zit. Uh, waar uh, Team Eindhoven van Porsche heel veel werk aan had gehad. Omdat meneer Bastiaans. Ja, zijn voet tussen de rempedaal en het gaspedaal inhield. Ja, daar reageert die auto natuurlijk ook niet zo al te best op. Maar goed, dat zijn allemaal dingen, de wapenfeiten van de racers Die nu vertand worden op een van de commerciële zenders. Volgende week, zei het al, DTM. En alles uh, zal dan uh, wel een beetje in het teken staan van alles met wat auto's weer te maken hebben. Maar goed, zover is het nog niet. Eerst uh, gewoon uh, fijn uh, een beetje muziek draaien. Wat. Hier en daar weggekabbeld. Zoals bijvoorbeeld uh, dat uh, nummer wat we net hebben gedraaid. van uh, Celine Cairo. In the light heet het het uh, nummer. Ik heb uh, een tijdje terug, geloof ik, uh, op de eerste paasdag. in de tweede uur van deze Boulevard, een interview met eruit uh, gezonden. Is uh, overigens nog gewoon na het uh, beluisteren. op uh, uitzending gemist uh, bij ons uh, op de website www.zfmzandvoort.nl. En dan moet je even naar uitzending gemist. en dan kan je het uh, gewoon opvragen. Wel even de datum van de eerste paasdag. En ik dacht dat je dan. Uurtje 13 of uurtje 12 moet hebben. Maar dat uh, weet ik niet precies. Maar dat zal je dan eventjes moeten bekijken. Daar uh, is het allemaal uh, terug uh, te vinden. Daarvoor hoorden we ook een heel mooie van uh, Penticci. En I Feel the Love of, uh, uit 1983. Dat is een uh, lekker zomers plaatje, dacht ik uh, wel zo te weten. En dat doet het ook altijd wel leuk met, uh, met dit soort temperaturen. We gaan weer verder uh, met uh, muziek uh, van, uh, vanuit de buurt, zeg maar. Ik zeg altijd maar, uh, het, het, was, het was heel bijzonder. We hadden ze als een, uh, het was een eindexamenopdracht van een van de leden van de band. Van Daan van Putten. Gangster heette die band ooit. Uh, bestaat helaas niet meer. Ze hebben uh, slechts één wapenfeit, dat is een EP, die ze hebben uitgebracht. Uh, maar toen ze dat EP'tje, uh, ja, zeg maar min of meer een beetje een rauwe en een wat, wat, wat ongepolijste variant liet horen. Toen waren ze ook hier uh, aanwezig, tenminste twee ervan. Frauke en Daan waren toen uh, aanwezig om iets te doen in uh, de uitzending. En dat was het laatste nummer wat op die EP heeft uh, gestaan. Slipping Away. Maar uh, we kennen het uh, van de EP dan weliswaar. Maar de studioversie, daar heb ik van de week eventjes uh, op zitten, zitten broeden. En dit was wat ze hier bij ons in Zandvoort hebben opgenomen. It's My home seems so hollow. Wish I'd...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 Spread, it got a little closer to a girl I met. She really got me upside down. Thinking back to what we said, or what we had, a whoa. So I asked her, What after did she say no? Cause all I've tried was not to realize that this was what she wanted to try. It didn't get me up or down you got me upside down, oh, didn't get me up or down, but you got me upside down. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, up. Side down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, up. Cause all I tried, was not To realize that this was you wanted to try Didn't get me up or down.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 Ik herhaal, deze band bestaat nog steeds. Display met Upside Down, een uh, liefdesliedje. En dat had hij geschreven van daarom, omdat hij op dat moment helemaal hotel de botel was van een dame. Dus dat was de reden waarom hij het uh, schreef. Ja, en nu zit ik eventjes naar adem te happen, weet ik van wat. Dus uh, het klinkt niet zoals het zou moeten zijn. Display en Upside Down daarvoor hoorde je een, uh, een nummer van... Gangster, Frauke en uh, Daan waren hier toen uh, vorig jaar in de studio... ...om even wat uh, van uh, ja, hun, hun versie van de EP even te laten horen aan ons. En dat was toen, toen al, uh, was het al bijna af. En uh, op de dag dat Daan van Putten zeg maar zijn eindexamen ja, min of meer in de praktijk moest brengen... ...en dat deed hij in Panama, toen was de EP inderdaad echt klaar. En toen had ik dus uh, het genoeg mogen smaken om die EP in ontvangst te mogen nemen. Nou goed, uh, als voorschot hadden we dus uh, besloten om... Uh, een beetje een akoestische versie van Slipping Away op te nemen Nou dat hebben we hier gedaan En dat was briljant van de kop genomen eerlijk gezegd Dus uh, ja het zegt wel iets over beiden Zowel de dame als de heer uh, De een doet nu het uh, werk bij Pound Dat is toch wel even heel wat anders dan uh, wat we hier uh, hebben gehoord Want Pound is nog al een beetje in de metal uh, wereld en dat Van Vrouwke... Ja, zij is uh, nu gewoon nog zangcoach bij... Een, of zanglerares zelfs van de vocal Crouch. Ik zou daar nog uh, iets uh, mee gaan doen. Maar ik heb er verder uh, weinig uh, nog verder over gehoord. Maar misschien dat dat na deze uitzending nog wel uh, gaat veranderen. Display overigens. Uh, daar is ook nog wel wat over te vertellen. Want zij waren uh, de finalisten van de Rob Agda Award van 2009-2010. En zij wonnen ook de eerste voorronde uh, in 2009. En ja... Uh, we hadden zoiets van, uh, Men Hoekstra en ik, hadden zoiets van, uh, nou ja, wie, wie gaat dat nou winnen? En uiteindelijk bleken deze twee, uh, wat zeg ik, deze vijf... Jongsters uh, uit uh, Overveen en Halem het voor elkaar te hebben gekregen om de jury te overtuigen dat zij uh, degene waren die in de finale mochten staan. En niet geheel ten onrechte, want ze wonnen ook nog de publieksprijs uh, van de Rob Akdau voor vorig jaar. In 2010. Band bestaat nog steeds. Ze hebben zelfs uh, ook nog wat, wat studio-versies uh, van hun nummers opgenomen. Uh, dus uh, het, het, het gaat wel uh, oké okay met uh, display. Uh, ze komen dus, zoals uh, gezegd, uit Overveen en Halem. Dus muziek uit de buurt, om het maar zo te zeggen. Niet voor deze dame hoor, eerlijk gezicht. Het is zondag vandaag, dus we moeten ook een beetje om de hogere macht te denken. Chai Coltrane en go like Elijah. Van een bericht van de drummer van deze band, Excused, op uh, Facebook. Dat hij uh, gisteren de Dev Leppard uh, drummer heeft uitgehangen. Ja, uh, het schijnt dat hij met een duim uh, een beetje in het verband zit. In het gips. De duim is gebroken, geloof ik. Van Klaas de Jong, drummer van uh, Excused. Maar, wat vermeldt hij nou? Hij zegt uh, van, ik heb een guide track no reason opgenomen. Dus uh, we hebben voor het eerst uh, de rest van de instrumenten op te nemen. Dan drum ik over een week de hele boel voor het echtje in. Dus de optredens gaan gewoon ook door. Aldus, uh, deze Klaas de Jong. Onvoortuinlijk, Want uh, hij heeft uh, een duimpje ge gebroken. Zit er ergens het gips? Ja, je loopt wel de hele dag met je duim omhoog. Dus dat betekent dat het wel heel erg goed moet, moet gaan, eerlijk gezegd. Excuse dus met automobiel is een nummer wat we een beetje proberen te draaien tijdens de grote autosport evenementen. Ja, en daar hebben we wel het nodig over gezien, zeg maar, de afgelopen weken. Om het maar eens duidelijkheid te verschaffen. Misschien dat we de volgende week weer eens eventjes af kunnen stoffen, dit nummer van Excuse. En weer opnieuw gaan draaien tijdens de DTM. Want ja... Het gaat om de automobielen desnoods hier op het circuitpark Zandvoort en in Zandvoort zelf. Als je het maar zo uh, bekijkt in ieder geval. Um, wat ging ik ook weer doen? Ja, ik uh, ging iets uh, doen van een band die op het jubileumpodium heeft uh, gestaan uh, afgelopen woensdag. Nee, donderdag moet ik zeggen. Tijdens Bevrijdingspop. En ze waren hier ook uh, geweest uh, bij ons uh, hier in uh, de CFM studio. band bestaat nog niet zo lang. Ik heb wel begrijpen dat ze ook uh, nieuw werk hebben laten horen. Tijdens het uh, bevrijdingsfestival op het jubileumpodium, Wat het uh, precies is geweest weet ik niet. Uh, wat ik wel weet is dat ze uh, mij beloofd hebben dat ze in ieder geval weer het nodige zullen opsturen. Dat zal ze geraden zijn. Want uh, BS Noir uh, wordt uh, toch denk ik de band uh, waarvan ik denk dat ze het wel uh, kunnen gaan maken in uh, Nederland. Hoor zelf maar, here's Night evernight. Night. It's We hebben er nog eentje die we nog kunnen draaien voor 1 uur. En dat is dit hele vrolijke nummer van dit vrolijke stel. Die alles op het vuurtje doen om het maar zo goed mogelijk te laten smaken. We cook, we fire. Met superstar tot aan het nieuws van 1 uur. Tot zo. was op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur Mark Visser met het NOS journaal een ziekenhuis in Hengelo is anderhalf uur lang getroffen geweest door grote stroomuitval ook de noodvoorzieningen deden niet meer maar er zijn geen patiënten in levensgevaar geweest wel moesten vijf patiënten op die IC met de hand worden beademd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 De woordvoerder noemt het zeer uitzonderlijk dat op het vliegveld van Eindhoven een bolletjeslikker wordt aangehouden. De Duitse zakenman, fotograaf en playboy Gunther Sachs heeft gisteren in zijn huis in Zwitserland zelfmoord gepleegd. Wel de Duitse media. Sachs werkte geboren in een rijke familie. Hij werd in de jaren 60 en 70 bekend om zijn flamboyante levensstijl. Hij was al meer drie jaar getrouwd met de Franse actrice Brigitte Bardot. Zelf maakte hij vuurhoren als fotograaf en kunstverzamelaar. De zoon van Günther Sachs zegt dat de familie later vandaag met een verklaring komt. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Aan het einde van de middag is er in het westen kans op een regen of onweersbui. Morgen kan er opnieuw een bui vallen en wordt het zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan van de ANB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A7 Groningen-Duitse grens.